Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Doden bij vliegtuigongeluk in België. Het kabinet werkt aan militaire missie naar Mali... en Kosovaars meisje Leonardo volgens de regels door Frankrijk uitgezet. Het weer, wisselend bewolkt en zacht, verspreidt over het land vallen enkele buien. In de loop van de avond en nacht trekken de buien weg en klaart het af en toe op... Morgenochtend af en toe zon, later op de dag neemt de bewolking toe... waarna in de middagavond vanuit het zuiden buien het land intrekken. Mogelijk met onweer. En morgen wordt het 16 tot 20 graden. Na het weekend blijft het zacht en wisselvallig. In de Belgische provincie Namen is een vliegtuigje neergestort. Correspondent Joris van Poppel. Wat kun jij erover vertellen, Joris? Het gaat om een vliegtuigje waar parachutisten uh, in zaten. Dat vliegtuigje is uh, neergestort. Uh, ongeveer 20 kilometer vanaf de plek waar het vertrokken is. Dat is het vliegveld van uh, Tamplou. Uh, een ooggetuige zag het vliegtuigje plots hoog, uh, hoog te verliezen. En geen enkel van de inzittenden had tijd om uit het vliegtuig uh, te springen. Er is nog veel onbekend. Het precieze aantal slachtoffers is nog onbekend. Er wordt nu gesproken van 10 uh, dodelijke slachtoffers. De burgemeester heeft dat nog niet bevestigd. En de hulpdiensten zijn op dit moment massaal. Uh, naar de plek in het weiland toe waar dat vliegtuigje is neergestort. Uh, volgens de eerste uh, berichten zou er ook in zitten geprobeerd hebben... om uh, nog een toestel uit te komen. Hè? Wat vind jij daarvan? Ja, dat is... Daar, daar, daar weet ik op dit moment helemaal niks van. Dat lijkt natuurlijk uh, logisch, maar dat, dat is pure speculatie. Uh, ik heb hier zelf nog maar één oogtuige uh, zijn verslag uh, kunnen lezen. En die uh, heeft gezegd dat er niemand eruit heeft zien springen in ieder geval. Maar je kunt je de paniek in dat vliegtuig natuurlijk wel voorstellen als het naar beneden gaat. Vooralsnog wordt er gezegd, uh, tien doden of er overlevenden zijn. Het lijkt er niet op, maar dat is allemaal nog onduidelijk. Is dat bekend wat voor toestel het was? Nee, ook dat is nog, uh, dat is nog onduidelijk. Goed, dus de, het voorlopige balans is tien doden bij een crash van een vliegtuig... met parachutisten in de Belgische provincie Namen... in de plaats Marceau-Valet. Tien doden dus, later meer van jou, Joris, denk ik. Dank wel. Het kabinet wil een grote militaire bijdrage leveren... aan de VN-vredesmissie in Mali. Gedacht wordt aan het sturen van drie tot vierhonderd commando's... en mariniers naar het Afrikaanse land. De VN-missie moet rust en stabiliteit brengen in het noorden van Mali. Dat wordt geteisterd door aanslagen en moordpartijen... door islamitische extremisten... Verslaggever Wilco Boom over de missie. Het gaat onder andere om de inzet van elite eenheden, van commando's en of mariniers. En die worden daar belast met het verzamelen van inlichtingen in het noordelijke deel van het land. En zij krijgen naar verwachting ook vier Apache gevechtshelikopters mee van de luchtmacht. En die moeten zorgen voor bescherming van de special forces. En ze zijn ook voorzien van geavanceerde apparatuur waarmee ze zelf ook inlichtingen kunnen verzamelen. De militaire vakbond AFMP steunt de missie maar stelt wel twee voorwaarden. Voldoende capaciteit en menskracht is om de veiligheid van mensen ook te waarborgen. En dat er regels voor de uitzendbescherming worden gehanteerd. Dat betekent dat mensen één periode naar Mali gaan en vervolgens ook weer één of twee periodes terug zijn. Dit is het LOS-journaal met Gert Kluk. De uitgeprocedeerde Kosovaanse scholier Leonarda werd in Frankrijk tijdens een schoolreisje uit de bus gehaald en uitgezet met haar familie naar Kosovo. Het leidde tot veel ophef. Een commissie heeft onderzoek gedaan naar de uitzetting. Correspondent Ron Linker, de onderzoekers hebben onder meer vastgesteld dat het meisje van 15 terecht is uitgezet. Hè? Ja precies, kijk de regering probeert dit weekend te reageren zeg maar, op alle commotie die is ontstaan in Frankrijk door die affaire Leonardo. Ze hadden inderdaad een intern onderzoek ingesteld en president Hollande die zei daarover vanmiddag dat er in de procedure, de asielprocedure, niks verkeerd is gegaan. De familie van Leonardo mocht niet in Frankrijk blijven dus moest ze worden uitgezet met haar familie en daar is wel degelijk iets misgegaan. Want zei Hollande de politie had haar nooit tijdens een schoolreisje mogen aanhouden en dat komt dus nu ook in de Franse wet te staan dat dat kinderen, uitgeprocedeerde kinderen niet mogen worden uitgezet... terwijl ze bezig zijn met schoolse activiteiten. Mag ze nu blijven in Frankrijk? Over het lot van Leonardo, daar is ook een beslissing uh, genomen. President Hollande die vindt niet dat het gezin terug mag keren naar Frankrijk... uitgeprocedeerd is. Uitgeprocedeerd, zegt hij, maar hij wil een uitzondering maken voor haar, voor Leonardo. Dus zij mag naar Frankrijk terugkeren om haar school af te maken, maar zij alleen... Dus niet de rest van haar familie. Vanuit Kosovo, waar ze nu dus zit, heeft ze al gereageerd... en gezegd dat ze niet op dat aanbod van president Hollande ingaat. Ze komt met haar hele familie terug, of niet. Zeker niet in haar eentje, zei ze. Ja, gisteren demonstreerde scholier in Frankrijk tegen de uitzetting. Verwacht je dat ze nu weer de straat op gaan... om niet alleen het meisje terug te halen, maar ook haar familie? Er is wel met woede gereageerd al op het besluit van president Hollande. Ze zeggen dat hij over zijn hart had moeten strijken en het hele gezin had moeten terughalen. Dat is niet gebeurd. Dus er is reden om aan te nemen dat er nieuwe protesten zullen komen. Alleen scholieren zijn scholieren. Het is herfstvakantie in Frankrijk. Dus de vraag is of het mogelijk is om voldoende scholieren te mobiliseren om de straat op te gaan en te protesteren. Ron in Parijs, dankjewel. De gisteren opgepakte Belgische Syriëstrijder Jojoen Bontink... is vanochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Die heeft besloten hem aan te houden op verdenking van terrorisme. Bontink vertrok in februari naar Syrië. Hij wordt ervan verdacht met de rebellen tegen de Syrische regering te hebben gevochten. Zelf ontkent hij dat. De Duitse bisschop Theepaarts van Elst zit al bijna een week te wachten... op een onderhoud met Paus Franciscus in Rome. De bisschop kwam in opspraak dat de verbouwing van zijn ambtswoning... geen 6 miljoen euro, maar 31 miljoen kostte. De van Elst moest volgens, vervolgens op het matje komen bij de paus. Maar de bischop zit inmiddels al sinds zondag te wachten op een gesprek. Een commissie onder leiding van de Duitse aartsbisschop Zolich, zal de verbouwing onderzoeken. Zolich sprak eergisteren met de paus over het onderzoek. En dan de hoofdpunten van deze uitzending. In België in de provincie Namen is een vliegtuigje met parachutisten neergestort. Volgens de laatste berichten in België zijn er elf mensen om het leven gekomen. 10 parachutisten en de piloot van het toestel, later meer. Het kabinet werkt aan een militaire missie naar Mali... en het Kosovaarse meisje Leonardo is volgens de regels uitgezet. Zo het gaat langs de lijn verder met het Sportforum. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar.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 Uit de grond van mijn hart, Leo Feyen, dank u wel. Goedemiddag, u en terug bij langslijn met het sportforum te gast. Zwemtrainer Martin Truijers, Leon de Voorde, voetbaljournalist voor de Wegener kranten en John Volkers van de Volkszand. Maar eerst gaan we even praten over motorsport met Hans van Loosenoord. De coureurs namelijk in de MotoGP beleven zondag in het Bij De grote prijs van Australië zal voor het eerst een verplichte pitstop worden ingevoerd. Hans, Hans van Loosenoord aan de telefoon. Hans, goedemiddag, waarom deze maatregel? Ja, goedemiddag. Ja, daar, die maatregel is eigenlijk uh, noodgedwongen tot stand gekomen, want uh, ja, pitstops hebben ze wel eens vaker gehad in de MotoGP, maar dat uh, gebeurt dan omdat het gaat regenen. En dan uh, moeten de coureurs moeten van motor verwisselen, omdat ze dan van banden moeten verwisselen. En ja, dat gaat niet zo makkelijk als bij een Formule 1 auto, uh, met die, uh, al die mannetjes ja. die heel snel uh, een, een wiel kunnen verwisselen. Dat gaat in de motorwereld, duurt het allemaal wat langer. Dus wissel je gewoon compleet van motor. <lacht> maar nu is de aanleiding uh, een nieuw weg op het circuit van Phillip Island in Australië en uh, dat nieuwe wegdek, dat uh, verzorgt, of zorgt voor zoveel bandenslijtage dat de bandenfabrikanten hebben gezegd van ja, wij kunnen hier geen materiaal voor leveren. Die banden slijten zo snel, we kunnen de veiligheid niet garanderen. Dus er moet ingegrepen worden. Heeft dat ook te maken met de hitte wellicht daar op het circuit? Nee hoor, dat, dat valt wel mee. Oh. Het, is een, het, het, is een, uh, het is een graadje of 3, 24 in, in Australië, waar de, waar de lente net begint. En uh, we hebben het, wel, het kan zelfs wel koud zijn, ook nog deze tijd van het jaar, want ze Filip Aydel ligt al behoorlijk in het zuiden van, uh, van uh, Australië en uh, dat schiereiland. En uh, nee, het is echt het nieuwe wegdek dat vreet als het ware banden. En daarom hebben ze eerst gezegd voor de motor 2-klasse. Uh, we gaan niet rijden over uh, 28 ronden. Nee, we gaan die wedstrijd inkorten tot 14 ronden, dus de helft van de afstand en hebben ze voor de MotoGP gezegd, ja, euh, daar kunnen we, de race kunnen we wel inkorten, maar dat, dat doen we maar met één ronde. We gaan gewoon met twee motoren rijden. In de MotoGP heeft iedereen namelijk de beschikking over twee motorfietsen. En zo kunnen we er in ieder geval toch nog een goede show van maken, want dat is toch het argument wat de wedstrijdleiding gebruikt. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat meteen op deze manier de laatste Grand Prix is op Philip Island, of niet? Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Want het, is een, het, het maakt toch wel deel uit van, van het circus. Het is een bijzonder populair evenement. Wat natuurlijk wel uh, aan de orde zou komen is... hoe heeft het zover kunnen komen dat die bandenfabrikanten... want het zijn er niet één, het zijn er twee... Uh, Dunlop en Bridgestone. Bridgestone voor de MotoGP en Dunlop voor de Moto2. Hoe kan het dat ze daar pas zo laat achterkomen... dat die banden daar niet functioneren? Dan zou je toch zeggen, van, ga dan eerst van tevoren een uh, test houden daar. Dat is ook gebruikelijk aan het begin van het seizoen. Maar toen lag uh, dat oude asfalt er nog. Dus uh, ik denk nog wel dat dit, uh, dit verhaal ja. op dat gebied een uh, staartje zal krijgen. Maar is het ook niet andersom, Hans? Uh, hoe kan het dat er een wegdek ligt wat bandenvreed? Uh, dat wegdek is nieuw, dat wegdek ja. is wel goed. Alleen de bandenfabrikanten zullen... Uh, ja. uh, is het zo'n bijzonder asfalt of zoiets? Gemaakt? Is het zo'n bijzonder asf asfalt? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, maar het is wel zo dat de banden niet hard genoeg zijn om dit, uh, om dit wegdek uh, ja. Ja, om daar goed uit, op uit de voeten te kunnen. We hebben het in de Formule 1 ook wel eens gehad. Hoor. Af en toe gebeuren die dingen gewoon. Dat is heel vervelend. En het maakt ergens ook wel deel uit van een uh, technische sport. Maar je had dit natuurlijk voor kunnen zijn door eerder te gaan testen. Ja. Hoe hebben de coureurs op deze maatregel gereageerd? Ja, een, een beetje flauw. Uh, ze, ze zullen pas waarschijnlijk uh, wat later met, met echte reacties komen. Het nieuws is nog, toch nog vrij vers. De meeste coureurs hebben gezegd van... ja, laten we er in ieder geval iets aan doen. Want op deze manier uh, kunnen we moeilijk rijden. Ze voelden zich allemaal direct na afloop van de trainingen... Uh, en ook na afloop van de kwalificatie vanochtend heel vroeg al... voelden ze uh, zich zeer onzeker over de bandenkeuze en ook over de veiligheid. En met name in de motor 2 klasse zijn er erg veel valpartijen geweest. En een van de slachtoffers daarvan was uh, onder andere... Redding. En dat is de koploper in het wereldkampioenschap. De 20-jarige Engelsman. En die heeft erbij zijn linkerpols gebroken. En kan waarschijnlijk nu zijn wereldtitel op zijn buik schrijven. Oh jee. En hoe is het uh, met de, de, de startposities voor zondag? Ja, een, een, een supersnelle ronde. Want ja, dat asfalt wat heel veel grip biedt... daar kun je wel een paar rondjes heel erg hard rijden. Dat betekent wel dat Gorgo Lorenzo... gewoon meer dan twee seconden onder het oude record is gedoken. Dus het geeft wel aan hoeveel grip het asfalt biedt. Die staat op pole position. Naast hem Mark Marquez. Die kan wereldkampioen worden. De jongste wereldkampioen alle tijden in de MotoGP. Dat kan morgen gebeuren. Als hij acht punten meer haalt dan, uh, dan zijn landgenoot. Derde, Valentino Rossi. Voor de tweede achtergrond Volgende Grand is op de eerste rij. En daarachter Bautista, Pedro... En Kel Krudsloe. Oké, okay, Hans, dankjewel. Hans uh, Verloos hoort de vormleden hier, John Volks en Leon tevoren, Weet ik dat die de motorsport uh, ook wel volgen? De een als liefhebber, de ander meer als journalist, hè, geloof ik. Ja, ik heb vele TT's gedaan. Sinds de 77-overwinning van Will Hartog heb ik ze op een enkele na allemaal gezien. Hans was er ook altijd bij ik wat ik me ook afvroeg bij dit onderwerp uh, wanneer ga je wisselen van motor mag je dat zelf ja. bepalen nou Hans hangt nog Hans kan, uh, kunnen de coureurs dat zelf bepalen of is het echt op de helft uh, wisselen nee ze kunnen dat niet helemaal zelf bepalen ze hebben wel een kleine marge het is zo en het is ook wel leuk <lacht> dat de John daar even naar vraagt als auto als uh, de bandenfabrikanten <lacht> hebben gezegd dat de banden niet meer dan veertiende ronde meegaan um, en dat betekent dat ze voor de veertiende ronde moeten wisselen en de race is 26 ronden. Dus ze zouden in principe tussen de 12e en de 14e ronde zouden ze kunnen wisselen. En dan komen ze de pits in waar een maximum snelheid geldt van 60 kilometer per uur. In ieder geval spektakel uh, dus, hè? Wat zeg je? Het wordt in ieder geval spektakel. Het wordt spektakel. Ze, kunnen het, ze zullen waarschijnlijk niet allemaal tegelijk binnenkomen, maar wel met groepjes. dan. Leveren ze die motor bij de monteurs af. Ze stappen meteen op de andere motor die al, die al klaar staat. En dan moeten ze de pitlane uitrijden. En het is zo dat, uh, dat ze na afloop van de training uh, vandaag in Australië... die pitlane aan het verlengen zijn. Er worden witte lijnen getrokken. Uh, waardoor in feite de ingang en de uitgang van de pitlane wat langer worden gemaakt. Om in ieder geval wat dat betreft een stukje veiligheid uh, te garanderen. Want uh, normaal gesproken is men daar eigenlijk niet op toegerust. Nou, We gaan het zien uh, zondag, uh, te zien uh, morgen dus bij uh, Studiosport ook in samenvatting de MotoGP. Bedankt Hans van Loosenhoort. We gaan praten over zwemmen. van Verharen, hij vertrekt bij de KNZB om aan de slag te gaan bij de Australische Zwembond. Technisch directeur vertrekt op 1 januari naar een land dat het zwemmen heel hoog in het vaandel heeft staan. Maar het uh, Australische zwemmen zit wel een beetje in de slop. De laatste Olympische Spelen verliepen teleurstellend met maar één gouden medaille. Verharen weet dus dat hij voor een loodzware klus staat.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 kan het alleen maar beter. Want dat is natuurlijk wel absolute ambitie. Ze willen beter dan wat ze nu doen. Nee, als de zwemwereld uh, reageerde, reageerde toch wel wat geschrokken... en ook voor Maurits Hendricks, technisch directeur bij NOC NSF... was het een tegenvaller. Nou, dat was wel even een schok. Jacob belde mij een paar dagen geleden. En uh, dat is natuurlijk uh, uh, niet waar we op zitten te wachten... in de voorbereiding uh, naar de Spelen van, van Rio. Dus uh, de eerste reactie was echt eventjes van... Uh, Nee, nee dat, uh, dat is niet goed. Maar we maar, niet hebben. Maurits Hendricks was dat uh, zwemtrainer. Een van de nationale zwemtrainers, Martin Truijs, zit hier aan tafel. Martin, uh, was je verrast door het nieuws? Nou ja, goed. Um... Ja, je zei al in het begin van het sportvorm iets vroeger wist je het dan wij. Maar... Ja, nou, verrast. Uh, kijk, dat uh, er belangstelling voor Jacco was in het buitenland... dat uh, wist ik al een tijdje. En uh, velen met mij, denk ja, ik. Ja, al jaren. We, we zien zijn naam al rond. Ja, uh, dat hij uiteindelijk die keuze ook maakt. Uh, ja, aan de ene kant verrast me dat. Uh, ik vind Jacco een, uh, een echte Nederlander. Uh, waarbij... Uh, ja, er, er zijn zoveel kansen geweest om naar het buitenland te gaan. Die heeft hij altijd afgehouden. Mede ook overigens, omdat hij het hier enorm naar zijn zin uh, heeft en heeft gehad. Jij denkt, er gaat niet meer. Nou ja, ergens had ik dat wellicht een beetje mezelf ingeprent. Van nou, de, die blijft lekker hier. Aan de andere kant, dit is een ongelooflijke kans... die, die hij uh, die die heel graag wil aangrijpen. Hij heeft de support van uh, zijn gezin... Ja, uh, ik, ik begrijp hem wel. Ja. Ja. Jij ook, John? John Volkers ja, volgt het zwemmen ook hè, voor de Volkskrant? Ja. ja, volkomen begrijp ik hem. Dat had hij echt al veel eerder moeten doen. Oh ja? Ja, denk het wel. Hij heeft al vaak die kans gehad. Had hij, had hij weer in een andere rol kunnen terugkeren in Nederland. Ik denk uh, ja, dat, nou, dat nou, hij te lang hier is gebleven dan? Nou, dat is nooit gebleken uit, uit zijn verrichting, hè? Maar uh, als, je al die, als je al die mooie aanbiedingen kom, uh, tegenkomt... Dan, dan zou je toch... een normaal mens komt dat toch echt wel in de verleiding om ze te grijpen. Maar ja, Chaco is een, een brabo, zeg ik wel eens. En die, uh, die, die vond verhuizen van Rijsbergen naar Eindhoven al een, uh, al een flink ding. Dus, ja. <lacht> uh, hij was dus nog niet klaar in Nederland, Martin. Toch, Want hij ja, was een nieuw uh, traject ingegaan richting Rio. Dus je ja, maar dat, dat gaat onverminderd verder. Uh, ik denk uh, het traject wat is ingezet. Dat is, uh, daar is Jaco de Vaandeldrager van. Maar dat traject bewandelen met z'n allen. Uh -huh. Daar ben ik onderdeel van. Mijn collega Marcel Wouda. Alle andere coaches in Nederland. Uh, ook uh, jeugdbondscoach uh, uh, Titus Mennen. Uh, dat is niet iets dat hij alleen aan het doen was. Dat doen we met z'n allen. Daar staan we ook met z'n allen achter. Daar blijven we ook staan. En ja, wat dat betreft verandert er in die zin wat mij betreft niet zoveel. Nee. Ik denk dat die ingezette route een hele goede route is. Een route waar nog lang niet um, de vruchten van geplukt zijn. Hè? Want die route is net ingezet. Ja, om dat nu af te breken zou een hele domme keuze zijn. Ja, maar hij heeft een, een brede basis gelegd al, zeg je. Ja, de structuur ligt er. Ja. Uh, en die moeten we vooral met veel passie en energie blijven bewandelen. Um, en, uh, nou, uh, Want wat is zijn grootste kwaliteit? Vind jij? Oh, uh, nou ja, allereerst natuurlijk de resultaten spreken voor zich. Uh, ik geloof, uh, het is de afgelopen dagen veel de revue gepasseerd... met iets van mm -hmm. tien Olympische medailles. Dat kunnen niet heel veel uh, Nederlandse... en ook niet heel veel buitenlandse coaches zeggen in het zwemmen. Tien en, gouden medailles, hoor. Ja. Ja, mm -hmm. Dat bedoel ik. En ook niet in sporten daarbuiten. Dus ik denk dat dat staat buiten discussie. Daarnaast uh, ja, ken ik hem als mens, als vriend ook. Uh, ja, een hele gewaardeerde en fijne collega waar ik, uh, ja, die, die ik op dat vlak absoluut ga missen. Nou, een heel goede coach, maar ook een heel goede technische directeur. Ja, uh, hij heeft mij uh, het afgelopen jaar toen hij voor het eerst puur het technische directeurschap mm -hmm. uh, ging invullen. Zonder daarnaast ook nog coach Diepe te langs zijn. langs het bad. Ja. Juist. Um, ja, dat heeft tot wat gesprekken geleid aan het begin. Ik, ik had zo mijn, mijn, uh, mijn hersenverontsels. Ja? Dus dat hebben wij, uh, ja, dat is, wat een, nou, is een hele andere rol. Nou, daar, maar deed het er, eerst combineerde die je, toch? Ja, dat klopt. Eerst combineerde die dat. Maar dat was, uh, nou, het voerde altijd aan als een, uh, een gemeenschappelijke functie, als het ware. Hein? Jacques ook, uh, hakte de knopen door, maar hij kende ons in alles... Uh, en dat is eigenlijk nooit veranderd. Ook vorig jaar, toen hij dat als primaire functie had, heeft hij daar heel veel dingen bij gepakt die daar wellicht de jaren daarvoor ook bij hoorden. En dat heeft hij ook wel erkend. Van ja, als je de functie uh, zoals ik hem nu invul bekijkt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen naast het zijn van een coach. In de jaren daarvoor denk ik dat het voor het Nederlands zwemmen toch de beste oplossing is geweest hij um, nou, heeft een aantal dingen in gang gezet afgelopen jaar. Denk aan uh, de, de, de roering die er kwam rondom het, uh, het schoolzwemmen of het leren zwemmen. Hè? Uh, ja, op zich uh, apart dat dat zoveel ophef gaf overigens. Dat is iets wat internationaal uh, standaard is. Ja. En, ja, in, in vrijwel ieder ander land wordt begonnen met borstkrol. Ja, dat is verandering. Dat is, ja, ja, dat is wat hij beginnen. voorstelt. De kinderen uh, moeten beginnen met borstkrol in plaats van ja. schoolslag. Daarom uh, heet breaststroke, borstlag, in Nederland ook schoolslag. Ja. Want wij beginnen met de schoolslag. Maar dat is internationaal, de borslag. Ja. Dus um, ja, ik denk dat we in... Uh, nou ja, nalatenschap vind ik een, een, een nogal zwaar woord. Maar ja. uh, we gaan verder op de ingeslagen route. En uh, ja, daar zal uh, iemand anders aan het, uh, aan het hoofd uiteindelijk gaan staan. En daar hebben we nu... Uh, dat vind ik ook wel mooi. Daar worden we bij betrokken als coaches... Directeur van de KZB, Jan Kossen, die zal daar uiteindelijk de ja. eindstemming hebben. Ik weet zeker dat NOC eens even op de zijlijn meekijkt. jullie hebben gisteren een bijeenkomst gehad in Nieuwegein. Ja, dat ging daarover? dat ging daarover. We hebben ook expliciet aan Jacco gevraagd uh, om met ons mee te denken. Um, ja, zijn mening wordt uh, in deze super gewaardeerd. En hij zal zich ook tot 1 januari volledig blijven inzetten ja. voor het Nederlands hmm. zwemmen. Heb jij een goede kandidaat? Nou, dat, als ik de kranten en, en de radio's van de afgelopen dagen moet, uh, moet geloven... zijn er velen. Uh, ik denk niet dat het zo heel nuttig is om, om in de namencirkel verder te gaan. En je moet vooral weten waarna je op zoek bent. En dat is waar we het vooral uh, vrijdag op het Bondsbureau over gehad hebben. Aan wat voor soort eisen. Welke kwaliteiten er moet iemand hebben die die functie gaat bekleden? Kun je die schetsen, die kwaliteiten? Nou, we moeten iemand hebben die de huidige structuur en de huidige ingeslagen route volledig omarmt. Omdat mm -hmm. we daar uh, als... Uh... Nou, dan moeten ze jou hebben, Martin. Jij omarmt die functie volledig. En die... die... Die, was die pasteer, lijn die, die was pasteer, is gesteld, John, maar ik wil het ook wel zeggen, ja. <laughs> uh, ja, dat is uiteraard niet aan mij om dat te beslissen. Ik heb volgens mij een hele mooie baan in het begeleiden van mijn sporters. Uh, zou jij willen kandideren? Als nee, ook ik, ik, ik wil mij niet uh, hier kandideren. Ik wil uh, alleen wel zeggen, mocht het voor de Nederlandse zwemmen de beste oplossing zijn... Uh, dan denk ik dat dat uiteindelijk ook de beste oplossing voor de zwemmers is... en dan zou ik het doen. Ja, okay. maar je moet daarvoor gevraagd worden en je wil dan breed draagvlak hebben, begrijp ik. Ja, nou, ik vind in zo'n functie moet je dat draagvlak hebben. Ja. Um, maar ja, om, het, om het verhaal af te maken... Um, mm -hmm. heel belangrijk dat we uh, ja, datgene waar we met z'n allen zoveel energie in hebben gestopt... en waar we van geloven dat dat op termijn de gewenste effecten gaat uh, brengen. Hè? Australië, groot zwemland, Nederland wil dat worden. Daar hebben we een aantal stappen voor ondernomen. Daar uh, zijn we hard mee aan de weg gaan timmeren. Ja, die route moet je niet verlaten. En daar wil ik me in ieder geval uh, als coach... Uh, heel erg hard voor gaan maken, uh, met wie dan ook aan het roer. En mocht ik uiteindelijk zelf in zo'n positie komen... dan verandert die visie uh, absoluut maar, niet. Maar zou je die ambitie hebben? Nee, wat ik net al zei, die ambitie heb ik... Of, of... wil je nog liever langs het bad staan? Uh, ja, ik, dat is, uh, Kijk, je gaat een commitment aan naar je sporters. Uh, of met je sporters richting Rio. Ja. Uh, dat commitment ben ik aangegaan. Daar stap je niet zomaar van af. Maar nogmaals, mocht het, <lacht> het Nederlands Zwemmen daarom vragen... Uh, mocht men denken dat, dat ik dat zou kunnen... dan zou ik het zeker doen, omdat ik er dan van overtuigd ben... dat dat ook voor de zwemmers de beste oplossing is. John Volkers zou dit kunnen? Ja, absoluut. Ja, in mijn ogen is Martin de meest geschikte man ja. om deze job te gaan doen. Ook vanwege zijn wetenschappelijke achtergrond, ook vanwege zijn persoonlijkheid. Hij, hij weet mensen aan zich te binden. Dat is heel belangrijk in die positie. Hij heeft veel internationale ervaring. En er zijn weinig kandida kandidaten met een Nederlands paspoort... Die, want dat willen ze. Ze willen absoluut een Nederlander. Uh -huh. die, die die rol zouden we kunnen vervullen. Je komt al snel bij... Uh, Titus Mennen, de huidige jeugdbondscoach. En, uh, en heeft ook veel coördinerend werk gedaan. Uh, nou, misschien moet hij wel gewoon bij de, bij de jeugd blijven. Dan heb je Ronald Gaastra in België. Langjarig bondscoach daar. Die zou het kunnen. Fedor Hess is te omstreden in Nederland. Om zomaar terug te halen in, uh, in deze winkel. En de laatste kandidaat wat mij betreft is Ad Roskam. De volganger uh, feitelijk van, een, van de technisch directeur. Al heette hij daar toen geen technisch directeur. En die, uh, die werkt voor NEC en NSF. Begeleidt trouwens als technische adviseur de zwemploegen. Dus die is van alles zeer op de hoogte. Maar die heeft misschien weer net niet die persoonlijkheid die Martin nee, heeft om de boel bij elkaar te houden. Ik hoor jou Pieter van de Hogeband niet noemen. Ja, dat is een onzinverhaal. Pieter van de Hogeband die is een uh, prima kerel die de microfoon geweldig hanteert voor Eurosport. Maar die moet je deze job niet laten doen. Echt niet. Dan maak je hem uh, diep ongelukkig mee. Net zo ongelukkig als hij IOC-lid was geworden. Ja, ik heb Pieter ook niet gesproken, maar ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen... dat Pieter dat zou ambiëren. Nee, maar die naam werd meteen naar voren geschoven. Hè? Uiteraard. Op een manier, omdat het natuurlijk de grootste Nederlandse zwemmer is. Ja, maar dan hadden we Inge de Bruin ja. moeten nemen. Die ja. heeft dan een gouden medaille meer uh, gehaald. Dus wat dat betreft, ik zeg Inge de Bruin, uh, Jeroen. <laughs> <laughs> Daar meen je niks van, uh, John. Ehm... Um, uh, goed, uh, dat, ja, de meneer uh, worden daar knopen over doorgehakt? Is er ook een termijn besproken? Of is het gewoon 1 januari moet er een nieuwe man staan? Als nou kijk, ik, uh, ik denk dat uh, de, de eisen die er min of meer ligt... is dat uh, de functie niet meer wordt bekleed... zoals dat in het verleden door Jacco werd gedaan. Dus ja. stel je zou tot de conclusie komen... Je, je gaat met het consortium van coaches dat je op dit moment hebt... Uh -huh. uh, ga je dat gezamenlijk doen... Nou, ik denk dat dat de geschiedenis heeft geleerd, dat dat niet wenselijk is. Er moet toch een man zijn die ja, de basis... NRC, die Ja, die, die, die vraagt dat ook een beetje. Ja. Uh, ik kan me dat ook wel voorstellen. Chaco uh, was daarin een bijzondere eend in de bijt. Die had uh, onomstreden dat draagvlak. Hij accepteerde dat ook van hem, dat hij die dubbelrol had. Ik wil niet zeggen dat dat nooit is tot moeilijke situatie. situaties heeft geleid. Die zijn er ook voor hem geweest... Uh, en daar zijn we altijd fantastisch uitgekomen. Mede door, door hem als persoon en hoe hij dat met ons begeleid heeft. Uh, maar ik denk dat je. Ja, er zijn niet veel mensen die dat op die manier in zich kunnen verenigen. Het is natuurlijk wel uh, iemand geweest die, dus door zijn prestaties, natuurlijk een enorme uh, uitstelling heeft gekregen. Maar ook uh, mis, misschien een enorm overwicht heeft gekregen. Waardoor hij dingen voor elkaar kreeg binnen zwemmen Nederland die anderen niet voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ben je bang dat dat uh, gaat veranderen nu er toch iemand gaat komen die... En misschien ben je dat zelf... maar die natuurlijk uh, iets minder grote naam heeft. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, uiteindelijk... draait iedere sport om de sporters. En um, of je nou technisch, technisch directeur bent... of coach... of arts of fysio of wat je uh -huh. ook bent in het geheel... Uh, je bent met elkaar bezig... om die sportprestatie naar het allerhoogste plan te brengen. En zodra, zolang je dat maar uitdraagt... en dat met z'n allen hoog in het vaandel hebt staan... Dan komt de rest vanzelf. Ja, en um, jij zou dan, zeg maar, als jij het zou kunnen doen, zou je dat dan tegelijk willen? Jij wil dan eigenlijk de trainer zijn nou, nee, nee, nee, nee, misschien nee, niet. Nee, dat absoluut niet. Nee, dan, dan zou je echt uh, van je commitment af moeten, dus met jouw zeg maar. Ja, en dat maar, is ook maar, waarom ik zeg: niet, ja. dat is niet ja. iets wat ik uh, nu eventjes uh, zeg van, goh, laten we dat eens gaan doen. Nee. Maar mocht dat de beste oplossing zijn en voor het Nederlands zwemmen op dat moment de beste route zijn om te volgen... dan weet ik zeker dat uh, dat ook het beste is voor de sporters. Oké, okay, um, uh, hij gaat naar Australië, stadion. Jacco Verharen. Gaat hij daar redden, John? Ja, hij gaat het zeker redden. Ja, Het is een, zeer, het is een internationaal zeer gewaardeerde coach... en, en, en terecht natuurlijk naar al die successen. Maar hij heeft ook de lenigheid van geest om, uh, om zich uh, daar te bewegen. En hij heeft een heel groot sociaal talent. Jacco is bijna met iedereen bevriend ook als je uh, hele lelijke stukken over hem schreef... dat heb ik ook wel eens gedaan... dan was hij toch gewoon... Uh, uh, de volgende dag sloeg hij je toch gewoon op de schouder. Daar zat hij helemaal niet mee. Dus dat is wel een, dat is wel een heel groot voordeel. Dat kan je zo door je verhaal wat leren. Ik zie je, je leel tevoren nou, al kijken of niet? Ik begon al een beetje te lachen. Ja. Ja. Nou, dat, is echt, dat is echt een heel groot talent wat hij heeft. Hij is een, uh, hij is een, een klein zoon van caféhouders. Ja. Dus dan, dan leer je socialiseren. Maar hij was ook altijd bereikbaar. Want als, uh, ik kom ook uit een gebied... Uh, terwijl ik zelf maar een A-diploma heb. Uh, uit, een, uit een zwemgebied. Twente met veel goede uh, zwemsters uh -huh. en zwemmers de laatste jaren. En uh, als wij hem wilden belden voor de krant... dan uh, hij, hij was hij altijd bereikbaar of belde er terug. En dat vond ik altijd wel heel opvallend voor uh, zo'n groot coach... Ja, hij begreep, hij begreep de, de, dat de media rond zijn sport. Uh, uh ...hard moesten werken om, om die sport naar voren te brengen. Hij, hij zag daar echt alle, alle belang van. Hij heeft wel eens een keer uh, onverstandige uitspraken gedaan... ...op een laat tijdstip daarover. Toen mm -hmm. we in Budapest tot uh, diep in de morgen over zitten discussiëren. We zijn er niet uitgekomen oh. verder hoor. Maar later is hij toch wel... Heeft ja, zijn... Hij wilde graag meer en meer aandacht voor het zwemmen in de media. Nou, hij, was, hij, was, hij was ook erg op de hand van de NOS. Ja, altijd. De, dat, dat mag natuurlijk. En dat zeg ik in deze studio, dat mag. Maar uh, ja, het, het, hij, hij vond gewoon heel belangrijk dat de televisie er was. Ja. En wij, ik heb dat ook altijd betoogd als uh, krantenman. Ik vond het ook heel belangrijk dat de televisie was. Want als je, uh, als je een toernooi doet waar de televisie niet is... dan zeggen de mensen, ja. Ja, is dat wel een echt toernooi... wat die man allemaal in de krant schrijft? Want ik zie er helemaal niks van op televisie, Anfer. Zo belangrijk is het. Is het eigenlijk een, ook een financiële klapper voor hem, uh, Martin? Zoiets? Oh, dat weet ik niet. Ik, ik denk ja, dat ook weet niet... je wel, Martin. Nee, dat weet ik echt niet. Ik denk ook niet dat dat <laughs> ook maar enige drijfveer voor hem is geweest. Nee, maar ja, nee. je neemt toch een risico. Je gaat met je hele gezin naar de andere kant van de wereld verhuizen. Dan, dat doe je niet uh, nee, uh -huh. hij, hij, voor zal, hij zal niet voor het minimumloon daar gaan werken. Absoluut maar ik heb begrepen: maar... zwem in Australië. John, dat is als het voetbal hier, hè? Toch? Nou, schaatsen misschien. Ja, kijk, schaatsen. Ja, je de grote sporten dus een, zijn... Ik is een enge, enge vergelijking, John. Weet je ja, even. sorry. Ja, want Jacco moest je niet over schaatsen <laughs> hebben. Maar, want oh. ik krijg veel te veel aandacht van de NOS, <laughs> zei Jacco. ik ben wel met hem mee eens. Maar cricket, rugby en, uh, en Aussie Rules, dat zijn de grote sporten in, uh, in Australië. Maar van de, van de andere sporten, dus het is uh -huh. Nederlandse Nederlandse... Het is echt een, een even knie van het Nederlandse schaatsen. Het, het zit echt ja, ingebakken daar. Jacco is daar uh, ook echt wel een, een bekendheid. En, uh, ja. Uh, dat is hij in Nederland geworden. Door Sydney ook. He, Mede man. door ja. Sydney, ja. In het Hof van de Leeuw. Uh, de gedoodschrijfde favoriet verslaan in 2000. En uh, dan hebben we het vooral over ja. Pieter en Ian Thorpe. Ja. ja, dat maakt je op een bepaalde manier toch wel onsterfelijk. De krant, we krant blijft me altijd bij. De, de, de, de krant van Sydney. de Morning Herald. En uh, Pieter van de band verslaat dus Ian Thorpe Bij verrassing de 200 meter ja. vrije slag. En dan staan de, de kranten. Dus is een, een hele grote pagina voor op de cover... Uh, Hoogie uh, Sinks Torpedo. Ja, dat, oh, is, fantastisch. Dat, kan, dat kan niet stuk natuurlijk. Goed, we gaan weer naar ja. het judo. De Nederlandse top Judoka's moet voortaan. Namelijk centraal gaan trainen onder de hoede van een bondscoach. Van meerdere bondscoaches. Die nieuwe werkwijze heeft grote gevolgen voor de sporters. En voor hun coaches. Technisch directeur van Bond, daarover nu. Ben Zonnemans. We, hebben, we voeren nu gesprekken met de, met de verschillende sporters... maar de, het centrale coachmodel bij de senioren, zoals we dat kennen. het model waarbij je met een privécoach kan werken... Dat, dat wordt afgebouwd momenteel. Dat was al eerder aangekondigd en dat zijn we nu aan het uitvoeren. En dat, dat moeten we zorgvuldig doen... want er zijn natuurlijk lange relaties met verschillende sporters. En dat, dat proces is nu, ja, is nu gaande. Ja. Hoe zijn de reac reacties daarop? Nou... Bij iedere verandering die er plaatsvindt, uh, komt er een bepaald gevoel los. En dat kan zijn uh, ja, dat je daar mee eens bent of niet mee eens bent. Of dat dat moeilijk vindt of lastig vindt. We doen het zorgvuldig met elkaar en we nemen de tijd voor als dat vraagt om dat langer uh, te doen. Maar uh, het, het proces zorgvuldig te laten aflopen... Uh, als richtdatum zeggen we wel, nou, bij de start van de directe olympische kwalificatie uh, moeten de zaken wel op hun plek zijn. Maar ja, nog veel belangrijker is natuurlijk het standpunt van de judoka's zelf. Uh, zijn ze allemaal ingelicht? Uh, we hebben met uh, een aantal sporters uh, gesproken. De, de, de sporters weten dat dit ging gebeuren. Dat hebben we in de zomermaanden verteld aan ze. Uh, en we zijn nu uh, het proces in om iedereen uh, daar uh, ja, op een goede manier... Uh, de over, in die overgang te krijgen. Ja, Solman zegt dus dat hij met een aantal sporters heeft gesproken. Sanne van Hagen weet nog van niets. Voor de lichtgewicht heeft het grote gevolgen. Nou goed, als er dan een heleboel snow moeten worden. Want uh, ja, ik heb natuurlijk uh, een studio ook in Eindhoven... en uh, mijn eigen ja, kring opgebouwd in Eindhoven. Dus uh, dat gaat problemen opleveren. Maar ik kan daar nu nog niks over zeggen. Want ik weet voor mij niet wat de gevolgen zijn. En naar mij is vanuit de bon nog... Ja, niet precies aangeven wat de veranderingen zijn. Dus daar kan ik nu nog vrij weinig over zeggen. Ja, Op zich gek, want ja, de rest weet het wel. Ja, goed, dan, euh, <laughs> dan zullen ze mij toch in moeten gaan lichten. Ja. Ja. En uh, Linda Bolder moet afscheid nemen van haar coach Ben Riedijk. Als het uh, dus zo gaat, zoals Ben Sondermans wil, de technische directeur van Judo Bond. En uh, ook Linda Bolder is slecht te spreken over die nieuwe werkwijze. Het is voor mij gewoon geen goed nieuws. Ik, moet, ik krijg te horen dat ik na de WK een andere coach krijg. En dat moet uh, eigenlijk uh, zo snel mogelijk ingaan. En uh, ja, weet je, dat maalt wel in je hoofd. Dat uh, is niet niks, vind ik. Is de Bond hierover met jullie in overleg geweest? Of zijn jullie voor een voldongen feit gezet? Nee, ik, ik heb geen overleg gehad. Nee, nee het, is mij, het, is, het is gewoon verteld. Het is, dus ben heeft een telefoontje gekregen, die is gebeld. Uh, joh ben, luister, uh, straks na de WK gaan er uh, wat regels veranderen. En uh, ja, jij bent niet meer de matcoach van Linda. En uh, binnen een half jaar moet je helemaal weg zijn. Hoe sta je er nu in? Is het bezonken? Nou ja, ik, ik, ik heb geen keus. Dat is het. Ik heb gewoon geen keus. En dat weet ik nu wel. Ik zal iets, ik zal iets moeten gaan kiezen. Uh, weet je, Of ik moet stoppen met judo. Ja, uh, dat, dat wordt het natuurlijk niet. Maar ik uh, ja, ben mag mij gewoon niet meer coachen. Dus ja, uh, ik moet me erbij neerleggen. Want ik moet ermee verder. Oh, dus Linda Bolder. We gaan erover verder praten met Matthijs Westraat. Onder zijn judoman. Nu bij de NK in Rotterdam. Uh, er wordt veel gesproken, ongetwijfeld, daar bij jou in, in Rotterdam, in die topsporthal. Uh, Matthijs, hoe zijn de reacties verder? Zijn ze allemaal zo negatief? Ja, eigenlijk wel. Het is een, uh, heel simpel één woord samen te vatten. Afkeurend, uh, negatief. Um, er zijn maar weinig toppers hier, maar uh, ja, toevalligerwijs een aantal betrokkenen wel. Een aantal die, uh, die het aangaat. Uh, ook was de coach van Linda Bolder hier zojuist eventjes, die sprak ik even. Nou, die had ook werkelijk waar, geen goed woord over. Hij is natuurlijk, uh, voor dit hele verhaal, hij is natuurlijk zelf een, uh, een van de slachtoffers. Maar ook uh, Annika van Emdoor, die was echt uh, ja, een beetje emotioneel. Gewoon echt boos. Ja, en dat gaat dan over een Christe haar haarcoach. Ja, klopt. Ja. Um, kunnen ze nog aan het was liggen, die judoka's? Ja, daar had ik het met Van Emdoor zojuist ook even over. En uh, ze zegt hetzelfde als wat we Linda Bolder ook al uh, hoorden zeggen. Ja, het is gewoon een voldoende feit. Hè. Het is een mededeling geweest, er is geen overleg geweest. Die judoka's moeten het hiermee doen. Uh, maar ondanks dat denkt Van Emde wel na over uh, uh, ja, welke stap nu te zetten. Ja. Ik vroeg haar, het is ja, eigenlijk uh, slikken of stikken. Toen zegt, ze, ja, maar ik ben echt niet van plan om, uh, om dit zomaar uh, te slikken. Ze maar moeten ze het doen? Moeten ze het doen? Kun je ook, uh, kun je, kan je je niet voor een toernooi uh, plaatsen of iets dergelijks... als je met je eigen coach blijft werken? Nee, nee dat gaat allemaal via de bond. Uh, en waarom uh, kiest Hollemans voor deze opzet? Nou, uh, kijk, als je om, om ons heen kijkt, landen als uh, Brazilië, Frankrijk, uh, Japan... grote judolanden, daar is uh, ook veel geld ter beschikking. Dat hebben ze hier gewoon niet. Dus er moet hier geroeid worden met, uh, ja, met de riemen die je hebt. En uh, dit plan geldt eigenlijk als een soort basisgedachte. Sondermans is ervan overtuigd dat dit ervoor nodig is... om het Nederlandse judo op een hoger plan te krijgen... om dus uh, die doelstelling van minimaal drie Olympische medailles in Rio en zelfs wordt er al gedacht over Tokio, uh, om die drie Olympische medailles te realiseren. En uh, daarnaast willen ze ook nog eens uh, behoren tot de acht beste Eurolanden ter wereld. Dat is ambitieus, maar ja, daar is wel wat voor nodig. En dit is volgens uh, Sonnemans nodig. Ja, er zijn dus een aantal bondscoaches. Uh, uh, hebben die er nog wel zin in, als niemand wil? Ja, Marjolein van Nuenen, bondscoach bij de Dames, die sprak ik zojuist. En uh, ja, je zou toch zeggen dat die uh, samen met de directeur topsport Ben Sonnemans... Uh, toch wel één blok zouden vormen? Maar ja, dat, dat, dat proefde ik toch niet aan hmm. haar reactie, hoor. Was, uh, ja, laat ik zo zeggen, ze staat achter het plan. Maar ook de manier waarop zij het erover heeft, is, is gewoon niet overtuigend. Ze zegt bijvoorbeeld dat ze hoopt dat dit plan de juiste uitwerking gaat hebben. Ja, hopen. Als je echt overtuigd bent van dit plan... dan denk je dus ook dat dat gaat gebeuren. Maar dat zegt ze niet. Uh, Martin Truijns, John Volkers, Leel de Voorde hier aan tafel. Wat vindt u van deze situatie? Ja, ik Ik, Ken we, mij. Ja, ik weet niet anders. Uh, bedoel, je hebt een paar bonden in, in Nederland waar altijd gedonder is. is er van. De, de, de basketballbond uh, zit in de top drie. <laughs> maar bij Judo is het, geloof ik, alleen maar gedonder. En dat uh, met Van de Geest, Hoor je nu wat. Uh, die heeft wat afstand genomen, geloof ik. Kors. Hij is gestopt. Ja. Hij is gestopt. En dan denk je van, nou, het, is, uh, het wordt een keer rustig in die wereld. Ja, altijd maar, was het de, de kamp van Van de Geest, de korte, de korte ja. in en Rotterdam. En het, en het gaat maar door. En uh, als je dan hoort, uh, Judo is volgens mij een individuele sport. En dat de sport is daar zelf of niet gekend zijn. Zij moeten volgens mij een omgeving hebben waarin ze uh, optimaal kunnen presteren. Ja, ja, daar lijkt nu geen sprake van. Uh, Martin, Martin Ruij is de zwemtrainer. Ja, jullie hebben eenzelfde soort uh, opzet, alleen dan op twee locaties. Eindhoven en Amsterdam. En Drachten. En Drachten. Ja, Wat vind jij van dit plan? Hoe, hoe, ze, hoe, hoe ze dit aanpakken? Bij de nou, oh, ze pakken t, uh, Ik denk dat het plan op zich niet zo verkeerd is, maar de aanpak wel. Wij hebben nooit mensen verplicht om binnen onze structuur uh, hun werk te doen. Maar Alleen, uiteindelijk kwamen ze altijd, altijd op nou, jullie omdat als, daar de prestaties zijn. Als, als de structuur zijn werk doet, dan uh, komen ze vanzelf wel, omdat ze zich realiseren dat op die plekken die wij hebben aangewezen als mm -hmm. nationale trainingscentra, ja. alle faciliteiten dusdanig georganiseerd zijn, de, de juiste trainers staan, et cetera. Um, ja, dat als je uh, het beste uit jezelf wil halen, je wel gek bent als je niet in zo'n omgeving gaat werken. Ja. Maar wat, eigenlijk waren die steunpunten, die punten zoals bij het zwemmen, die had je eigenlijk al, hè? in Haarlem en in Rotterdam. Ja, ik had die, die twee ook lekker uh, gekozen. En uh, dan denk ik dat het een stuk soepeler was geweest. En ik had er ook bij vermeld van jongens, uh, zo willen we het gaan doen. Als je een andere route kiest, prima. Maar wij gaan uh, een trainingskamp, gaan we niet voor je regelen. Weet ik het wat, als je via een puntensysteem je toch kwalificeert voor een toernooi... Ja. Je mag prima, die ruimte moet je ook geven, vind je? Tuurlijk. Je Want hebt iedereen altijd... heeft een eigen aanpak nodig. Ja, je hebt altijd ja. mensen die uh, via een andere route uh, toch tot succes komen. Dat moet je niet uitsluiten. Ja. Ja. zo'n centraal instituut. Dat, dat werkt in een teamsport bijvoorbeeld heel sterk. Dan, dan heb je ze bij ja. elkaar. Dan kun je Hockeyers, ze met elkaar. Hokkie ja. zit op Papendal, de, de, de handballers. De, en de, de, de, de volleyballtalenten, uh, enzovoorts. Maar. Maar in deze individuele sporten euh, ligt dat helemaal niet zo... Was hier ook niet een, een, een goede rol weggelegd wellicht voor uh, NOC-NSF? Nou, ik denk dat die dit aangestuurd hebben. Dat ja. het, dat, dat uh, van NOC-NSF zo moet. Matthijs Westhaten in uh, Rotterdam, weet jij dat? Is NOC-NSF uh, hierin meedenker? meeplanner? Ja, formeel, formeel laat der Sonderman zich daar niet over uit. Maar dat, dat ben ik helemaal met de heer eens. Dat is absoluut uh, het geval. Die hebben daar ook uh, zeker een vinger in de pad. En gezegd moet ook dat dat plan uh, van die, uh, ja, die centrale plek... dan wel Amsterdam, dan wel Arnhem. Want dat zijn de twee plaatsen die genoemd worden. Ja, die gaat er uh, ook wel degelijk komen, maar is nu inmiddels alweer op, op de lange termijn geschoven. Ze, hebben, ze praten nu over uh, vanaf 2016. Dus voorlopig blijft het even bij Haarlem en Rotterdam. Oké, okay. okay. en het verhaal van pa Het zal toch op Papendal gebeuren, dacht ik. Nou ja, goed, dat is dus dat, dat is het plan. En dat plan ja. is er nog steeds. Maar het wordt Papendal of Amsterdam. Dat is nog steeds niet besloten. Dat besluit gaat voorlopig ook nog niet vallen. Dat hebben ze dus vooruitgeschoven uh, tot na 2016. En op om heel eerlijk te zijn, het vermoeden bestaat hier ook wel een beetje dat het te maken heeft met de meningen van mensen als judoka's als Henk Grol. De broertjes Elmond, die zitten daar helemaal niet op te wachten. Die willen lekker in Haarlem blijven. Die willen gewoon tot einde carrière gewoon in Haarlem hun, hun partijtjes judo trainen. En die zitten helemaal niet te wachten om naar Paperdal te gaan. Dus het zal daar ook mee te maken hebben hoor. Voorlopig of verandert er ook niet heel veel dus. Op dat wordt niet, nee. Oké, okay, dankjewel Matthijs uh, Weststraat. We gaan verder met het sportforum en uh, met Dik Advocaat. Want hij zit morgen gewoon weer op de bank bij AZ. Als opvolger van Gert-Jan Verbeek, die eerder deze maand weer tot slagen. En het is dus niet voor het eerst dat de kleine generaal in Alkmaar uh, gaat werken. Bijna vier jaar geleden nam hij de taken over van Ronald Koeman. Toen hij bij AZ op straat werd gezet. Toch is de Hagenaar Dik Advocaat verrast door zijn eigen terugkeer. Je ziet in de voetbelerij gebeurt van alles. Dus ik was ook niet van plan om, uh, om nog in Nederland te gaan werken. Ook niet in het buitenland bij clubs. Ondanks dat ik toch vier of vijf uh, hele mooie aanbiedingen heb laten lopen. Uh, zat ik eigenlijk toch te wachten op een, na een nationaal elftal. En, uh, ja, dan moet je wachten tot aan de, de kwalificatieperiode die nu is afgelopen. Ja, de afgelopen week heb ik daar wel wat contacten over gehad. Dus, uh, maar toen, deze vrijdag kwam AZ... Ja, en dan gaat het toch weer kriebelen. We uh, kennen de mensen hier. Ik heb een ontzettend fijne tijd gehad. Dus dat was eigenlijk voor mij toch... Uh, ik heb wel twee dagen bedenktijd gevraagd. Maar ja, voor mij was het een ideale moment eigenlijk om in te stappen. Uh, advocaat verrast. Leon Tevoorde ook verrast. Ja, de, absoluut. Ja. Um, je had toch het gevoel dat, dat hij wachtte op iets uit het buitenland. Dat geeft hij ook toe. En ja, na PSV dat, uh, was hij volgens mij zo afgeknapt op de Erevisie. Nou. En, en op de, ook op de Nederlandse media. Dus ja, ik had nooit, niet verwacht dat advocaat dan weer in, uh, in Nederland zou gaan werken. En had je van AZ verwacht? AZ altijd van het lange termijn beleid. Lijstjes op de achterhand. Als iets mocht gebeuren, dan hebben we een nieuwe. Ja, maar die konden ze niet krijgen. De eerste keuze was Fred Rutte. Uh, en, maar Fred Rutte heeft aangegeven... Van, uh, ik wil sowieso tot aan de winterstop niks doen. Want uh, ja, Rutte is toch een trainer die, uh, die, die wat meer tijd nodig heeft... om een groep te leren kennen en, uh, en dat soort dingen. Dus die wilde niet gewoon midden in het seizoen erin stappen. Ja, en toen, uh, toen werd het lijstje denk ik toch wat, uh, wat, wat kleiner voor AZ. En ja, toen zijn ze heel verrassende verrassenderwijs bij uh, advocaat uitgekomen. En waar denk ik niemand op gerekend had, is, is nu gebeurd. Ja, en John, John Volkers, dan, dan kiezen ze dus weer voor een tussenpauze AZ... Een stilstand is achteruitgang, toch? Dat schiet nou, niet ik van niet. Er schiet niet heel veel Er komt geen rust in de, in de, nee. In de tent. Nee, dat is, uh... nee, maar er wordt ook op de lange termijn gedacht... als iemand er een, een ja, paar maar, maanden gaat zitten. Ja, maar dat is een hartstikke mooi verhaal... van Toon Gebrans en uh, Ernie Stewart. Maar uh, voetbal is gewoon korte termijn, hoor. Als... Uh, we hebben dat geloof ik nog meegemaakt bij AZ. Dat Louis verhaal een beetje onderin de, op de ranglijst was beland. Hij werd ontslagen zelfs. Ja. Hij werd wel eens ja. twee dagen later alweer teruggehaald. Maar dat is ook voetbal. Nou, noem dat maar lange of korte termijn. Ik zou het echt niet weten hoe je dat Maar heeft AZ net een risico met met, met Geen advocaat, enkel risico. Nee? nee, ze nemen juist geen risico door met advocaten te gaan werken. Als je Alex Pastoor had genomen. Ik bedoel, dat is een... Dat, die, die, die, dame, die naam die gaat het rondom, ook wel he? in Noord-Holland. Ja. En die, die komt ook uit Noord-Holland. Dus de, de, de mensen zullen dat wel aardig vinden... als, ja. als die, die de klus ter hand zou nemen. Ja. Nou, dan, dan gaat daar een periode overheen. Maar is het niet een misrekening van AZ... door, door uh, Gert-Jan uh, Verbeek te ontslaan... Nog op, toch op een heel raar moment? Uh, dat had toch eigenlijk dan, als je dat had willen doen in de zomer gemoeten? Ja, dat kun je ze verwijten in ja, Alkmaar. Uh, de, de geluiden, en, en het, het verhaal was al bekend intern, dat, dat het gewoon niet meer klikte. En ze Waarom erop, durfden ze dat dan toen niet te doen? Ja, uh, Gerbons heeft erop toegegeven, dat ze, ze hebben erop gegokt dat ze veel nieuwe spelers uh, hebben ze gehaald. Hmm. Dat er dan toch weer enige chemie uh, uh, ja. zou ontstaan. En ja, dat is wel naïef geweest. Dat is ja, een grote misrekening geweest. Aan de andere kant vind ik het wel van, het wel van lefgetuigen dat ze gewoon na zes wedstrijden alsnog besloten hebben na een overwinning op PSV, om die knoopt gewoon door te hakken, Dus ja, er wordt, er wordt heel veel geroepen. De mensen die het verstraf ja. staan... die schreeuwen het hardst vaak in dit soort situaties. Maar ja, ze hebben het niet goed gedaan... in de zomer. En ze hebben het hersteld... na zes wedstrijden. En daar kun je van alles van vinden. Ja, ik vind dat wel lef hebben. We gaan schaatsen, Leon. Nog een week. en Dan begint het schaatsseizoen weer schaatsen. met de Nederlandse afstandskampioenschappen. Schaatsen worden. Ja, uisteken, ja. Weer. ja het gaat gewoon beginnen, <laughs> Martin. Over de week NK afstanden. Maar ook deze week uh, ging het natuurlijk al helemaal over het komende seizoen. Tien prestaties waren er. Erbe Wendemars keerde terug. En de Nederlandse kampioenschappen allround en sprint worden gehouden in het Olympisch stadion van Amsterdam. En daarmee komt een droom uit voor oud-schaatser Rintje Ritsma. Die het schaatsen op buitenbanen heroischer vindt.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 Maar als we dan terugkijken in de geschiedenis... wanneer de laatste onterechte winnaar is geweest... dan is dat ergens jaren tachtig geweest, de Eric Vleem. En voor de rest hebben altijd de juiste personen zijn kampioen geworden. Enthousiast, Rintje Ritsmaat. Zijn jullie net zo enthousiast? Over dit plan? Nou, het is natuurlijk een, een krankzinnig plan, feitelijk. Ja? Ja, je Waarom? gaat op een atletiekbaan gaan en een ijsbaan aanleggen. terwijl We, er, dus we hebben er twintig in Nederland. Maar het is toch mooi, ja, het is best wel leuk. Maar komt het stadion vol dat is de grote vraag. Ja, maar dat is hetzelfde als een zwemwedstrijd in het ei houden. Dus en, en dan leggen we een ponton daar neer. En dan gaan we de, of we doen het in de Keizersgracht. En dan gaan we de, de Nederland, Nederlands kampioenschap, euh, <laughs> een lange baan gaan we daar zwemmen. Dat kan, dat kan allemaal. Ja, ja, aan de andere kant, het is na de Olympische Spelen. En ja. Dan, ja, dan, dan zijn niet zoveel veel mensen denk ik, meer in schaatsen geïnteresseerd. Dan zijn ze een beetje schaatsmoe. En dan krijg je op deze manier toch weer een prik Het kan misschien ook als een soort huldiging zijn van de Olympische Spelen. Kampioenen die dan uh, rond, rondjes komen rijden. In ja, dat, uh, normaal er oh, doorgaan. Ja, nou, ja, je weet nu al dat je veel publiciteit krijgt als schaatsbond. NK Allround was, na de, na de spelen van Vancouver... werd, uh, werd niet door Sven Kramer geschaadst. Nee, maar nu Want... hebben de toppers... Ik denk dat dus uh, van dat wel heeft geregeld. Dat de toppers ja, komen schaatsen. Als hij uh, fijntjes naar de kloten is, dan uh, komt hij echt niet hoor. Nee, nee dat is nee. goed. goed. Ja, ik zei het al, veel schaatsploegen gepresenteerd. Marianne Timmer onder andere, haar teamliga. Wordt niet leeggedreed door Timmer zelf... Over Johnny Romme is uh, dit seizoen een rol weggelegd. En daarmee heeft de ploeg een gelouterde trainingstaf, kan je zeggen. En dat moet natuurlijk resulteren. In medailles in Sochi. volgens Romme, is het ook uh, voor het voortbestaan van het team natuurlijk belangrijk dat die successen er komen. Ik vind het belangrijkste dat, straks, uh, dat we iemand hebben die inderdaad een medaille om zijn nek heeft. Het liefste gouden. Want.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 Daar ambieer ik naar. Johnny Romme, hij is de vierde trainer alweer dus in vier jaar van Team Liga. Naast natuurlijk Marianne Timmer. Is dat een goede keuze om Romme daar neer te zetten? Wie? Ja, John? als ik er iets van mag zeggen. ja, ja. Ik denk, denk dat Johnny daar wel pas naast Marianne, uh, maar dat is geen makkelijke job Nee, iemand, Marianne Timmer. Niet voor niks zijn er dus drie voorgangers. Ja, ik schrijf deze week een, een verhaal en uh, ik heb ze alle uh, de, de voorgangers toch allemaal helemaal opgevoerd. En ja, de, de, de, de rode lijn in dat verhaal is dat het niet zo gemakkelijk is om met Marianne te werken. Het is een uh, het was een diva vroeger. Mm -hmm. uh, niet dat vergeten. Bekend, uh, ja, ja. Zij heeft de ploeg uh, ook opgericht. En uh, daarmee was ze oprichter, manager. Zonder haar was die sponsor er waarschijnlijk ook nooit Never geweest. Never. Liga was er nooit ingestapt zonder, uh, zonder het mooie hoofdje van Marianne Timmer... Uh -huh. en haar prachtige uh, staat. Dus ja, die ploeg is van haar en daar heb je mee te maken als trainer. En dan zegt Jannie het goed. Die zegt, ja, ik ben daar binnengekomen. Ik ken de verhoudingen. Zij is de baas en ik ga bijdragen. En uh, uh, langs het ijs zijn we gelijkwaardig. Maar veel gerommel, uh, dat zal de sponsor toch ook niet zo leuk vinden? Dat, uh, dat gedoe weer in die ploeg. Laatste jaar van de koekjesfabriek die ja. gaan ja, ik denk het wel. Ik dacht het wel. Ze hebben weinig resultaat gehaald pas. Alleen ja. in het eerste jaar hebben ze zilver en Brons gehaald op WK Sprint. Annette Gerritsen en Margot Boer. Annette Gerritsen is weer teruggegaan naar Jack Ori. Ook vanwege Marianne ja, Lissabon. Nou, dat boterde we... er toch niet zo tussen die twee? Nou, in ieder geval kon Annette Gerritsen, maar ook trouwens nu bij Jack Ori niet, niet te uh, rijken aan haar niveau dat ze in de vorige Olympische periode bereikte. Dus uh, het is maar afwachten of dat, of dat ook nog werkelijk gebeurt. Uh, ja. ze, hebben één, ze hebben één topper in mijn ogen, dat is Thijsje Oenema, ruwe diamant. Uh, Friesin. Ja, die heeft het Nederlandse record op de 500 meter... vorig jaar naar 3706 gebracht. Uh, maar ja, om nou te denken... dat zij olympisch kampioen wordt. Dat gaat echt te ver. Want dat wordt gewoon de Koreaanse ja. Max Sali. Ja. Daarvoor rijden ze de verkeerde afstanden. Wat kunnen we van dat team verwachten dan? Mm. Ja, ze rijden een goede afstand. Maar ik bedoel... Uh, de, nou, niet al te veel gewoon. De, bedoel, nee. Ze mogen blij zijn is dat ze... Twee, twee reizigers, Oenema en Boer, die gaan wel naar de Olympische Spelen. Maar denken dat ze daar zomaar een medaille halen. En ik hoorde Gianni het woord goud noemen. Zelfs Jorien Voorhuis, dat is de derde VE-routine uh -huh. in dat team. Die ging zich van de week als een soort medaillekandidaat uh, naar voren schuiven. Dat heb ik maar even teruggekeken het afgelopen seizoen. Ze is op geen enkel internationaal toernooi geweest. Dus dan lijkt me dat toch wel een bewering hoor. Ja, TVM-ploeg. Ja. Ook, ook het laatste seizoen voor, de, voor die club van uh, Kramer en Wust. Uh, zij gaan het seizoen domineren weer. Ja, dit zijn onze mensen. Met ja. Jan Smekens uh, En Michel Mulder. Irene Wust. Sven Kramer. Nou, Misschien Jorien Moor zal zij als, uh, als trekker net zo goed blijkt te zijn als lange ja. Blijft dat, dat team wel bij elkaar, denk je? Na, na dit seizoen, want dat is natuurlijk een ijzersterk team. Je zou toch zeggen, die moeten toch een nieuwe nou ja. sponsor kunnen vinden. Gerard zal normaal gesproken een sabbatical nemen. Dat is toch wel de drijvende kracht achter het team. Ik denk dat Sven het wel leuk vindt om gewoon eens een keer met een stel kerels op stap te gaan. Dus dan, en ik denk dat als ik liga was en ik ging door met Marianne Timmer, dan nam ik Irene Wust Maar dan liga ben... ging niet door, zijn net. Ja, maar dan gaan ze weer wel door als maar ze Wust ja. Wüst krijgen. Ja, oh, zo gaat ja, dat, ja. Zo werkt dat, uh, Goed, <laughs> ik um, ja, stom, had ik kunnen weten. Ja, man. We gaan een beetje naar voren kijken, naar vanavond, naar de wedstrijd die Leon ten Voorde vooral erg interesseert <kwijnt> Zeker. Uiteraard, Twente Ajax. Wat moeten we daarvan verwachten? Twente thuis, uh, ja, het kan alle kanten op met die ploeg hè, eigenlijk. Want die hebben onverwacht gepresteerd. Ja, dit, dit, dit, had, dit had niemand verwacht uh, aan het begin van het seizoen. Er was heel veel kritiek Er was uh, van, vanuit de achterban. Op de club zelf, uh, er was onzekerheid en heel veel twijfel over de financiële positie van de club. Uh -huh. Ja, dat was ook wel lichte paniek. En ja, dan uh, sommige dingen die vallen dan opeens uh, toch uh, in elkaar. En ze hebben gewoon een hartstikke leuk elftal. Ik had dit ook niet verwacht, deze prestaties, dat ze nou uh, uh, uh, op deze plek zouden staan. En uh, ja, het, het is gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Het publiek heeft twee jaar lang uh, eigenlijk heel weinig gezien in Enschede. Zijn ze daar het meest blij mee ja, Dat ze gewoon je, lekker voetbal zien? Ja, je, na de tweede competitiewedstrijd... als je dan in de rust daar op die, die tweede ring een beetje rondloopt... Uh, ja. uh, dan, dan hoorde je mensen al zeggen... als deze ploeg een keer verliest... dan vinden we dat helemaal niet erg. Nou... Is dat als je nou, hè, drie keer achter elkaar verliest, dan praten ze ook anders. Maar het gaf wel een beetje de, de, de stemming aan. Dat het, het is een heel frivol Elftal, een jonge ploeg waar heel veel uh, voetbal in zit. En dat is gewoon uh, over het algemeen heel leuk om naar te kijken. Met Schreuder als een hele goede uh, coach. Hij schijnt de coach te zijn, hè? Ja, is ja nee, dat, dat, is voor, dat is voor iedereen is dat, uh, wel duidelijk. Als je de trainingen volgt, als je de coaching tijdens de wedstrijden volgt. Hij, hij bepaalt het gewoon. Ja. En, uh, en Michel Jansen doet, uh, doet het gedeelte richting media. En dat doet hij uh, voor iemand die dat nog nooit heeft gedaan, vind ik dat hij dat uitstekend uh, ja, doet. Moeten ze daar niet moeilijk over doen, John, vind je? Dat er iemand staat die eigenlijk geen papiertje heeft. Nou, ik denk het niet. Als ze maar iemand in dienst hebben die wel het goede piertje heeft. Ik las vandaag een verhaaltje in de Telegraaf van Jaap de Groot... dat het Twente-model is het Ajax-model. Ja. Dit is door Johan Cruyff bedacht. Ja. En, uh, ja, die ja, heeft ook dus een standbeeld in Zo kun je er overal een <laughs> draai aan geven. Kijk, dat, het wordt heel mooi het trainerscollectief genoemd. Ja, ja dat is allemaal, wordt heel zwaar aangezet. Dat is allemaal wat overdreven. Ze hebben gewoon een, een hoofdtrainer die niet gediplomeerd is. En voor de rest hebben ze assistent -trainers. En iedereen heeft een bepaalde functie, maar dat zal bij andere clubs niet zijn... Niet anders zijn. Alleen bij Twente hebben ze vrij veel trainers op dit moment op het veld staan. En ook op de bank zitten. Ja. Is dat niet een beetje te dan? Ja, soms heb je wel het gevoel dat het wat overdreven is. En voor het seizoen had ik ook heel sterk een gevoel van... Moet je dit als club... Twente is toch wel een topclub in Nederland. Moet je dit willen, deze constructie? Aan de andere kant, ja, we hebben het geschreven. En op een gegeven moment houdt het ook op. En dit is de situatie. En gelukkig kunnen we ons nu richten op het voetbal. Kunnen we van eens verwachten eigenlijk? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, Twente wordt opeens in een favorietenrol geduwd. Niet alleen in de regio waar ik vandaan kom. Maar eigenlijk in heel Nederland, als je alle meningen ziet. Ja, of dat zo is, uh, of dat terecht is. Het blijft natuurlijk wel Ajax. Uh, daarover het algemeen heel goed gepresteerd in Enschede de laatste jaren. Yep. Dus ja, ik, ik denk dat het uh, uh, vanavond twee gelijkbare geploegen zijn. En hopelijk krijgen we een, uh, een, een, een geweldig gevecht te zien. We gaan het zien vanavond in samenvatting vanaf half elf op Nederland 1. In Duitsland is al gevoetbald. Bayern München tegen Mainz werd 4-1. Arjen Robber scoorde weer. Hij scoorde de 1-1. Borussia Dortmund, Hannover 96, 1-0. En Werder Bremen tegen Freiburg, 0-0. Eintracht Braunschweig tegen Schalke 04, 2-3. Benauwde overwinning en Eintracht Frankfurt tegen Nürnberg werd 1-1. Zometeen is er nog een wedstrijd. Half zeven, Hertha BSC tegen Borussia Mönchengladbach. Stand bovenaan Bayern München uiteraard 23 uit 9... op één punt gevolgd door Dortmund en Leverkusen. Spannend daar dus nog. En ook in Engeland is er gevoetbald. Newcastle United tegen Liverpool werd 2-2. En Manchester United Southampton 1-1. Doelpunt gemaakt door... Inderdaad, Robin van Persie. Ik denk jullie weten het wel. Maar goed, Arsenal, Norwich City 4-1. Chelsea tegen Cardiff City ook 4-1. Everton Hull City 2-1 staan er daar. Het is bijna afgelopen. Daar in Liverpool. En Stoke City tegen West Bromwich. Albion werd 0-0. Swansea, Sunderland 4-0. 1 doelpunt gemaakt door Jonathan de Goesman. En zometeen wordt het nog gevoetbald om half 7. West Ham United tegen Manchester City. De stand bovenaan Arsenal. En bovenaan Chelsea en Liverpool. De precieze cijfers heb ik dan weer net niet, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, het zit erop. Uh, Leon, jij kan uh, richting uh, Enschede om te gaan kijken. Naar, uh, een beetje een de stijl van Marques. Hè? Ja, pas je op. Let op, mensen lopen op de A1. Ja, hij is Waar hij staat is, goed met uh, hij is, ja, ja. <laughs> Goed, um, het zit erop. Ik heb helemaal niets meer te melden. Ik dank Leon Tevoren Voorde uh, voor de bijdrage. Ik dank John Volkers en Martin Thuis, de zwemcoach. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, gaat doen. Of jullie zometeen in januari wellicht in een andere rol terug gaan zien. In ieder geval, dank voor jullie komst en jullie bijdrage aan het sportforum. We zijn zometeen weer terug, hoor. 7 uur met al het uh, voetbal uit de, de divisie. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Dag. op radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Door Heer Riegels, Feijenoord. De geboorte En KC Roda ja, Via de Ladze. zeg. Utrecht Nacht. Utrecht. Kantoor. Helmkort voor 9. Zwente Ajax. De en wordt binnengewerkt. En de hele Veen Vitesse. Ajo, En Langs de Lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ontdek ons op na.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. Dit is Radio 1.